8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Raad van Europa hekelt detentiebeleid vreemdelingen. Doden en gewonden na overval Voorthuizen en Manila opnieuw getroffen door noodweer.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 Nederland zet veel minder asielzoekers uit dan de Tweede Kamer denkt. Van de aantallen die minister Leers noemt is ruim de helft helemaal geen asielzoeker, meldt Nieuwsuur. Zo werd in de laatste zes maanden van vorig jaar bijna 2000 mensen meegeteld die meteen bij de grens zijn teruggestuurd. Die groep is Nederland nooit binnengekomen en heeft ook geen asiel aangevraagd. Maar de minister heeft het wel over uitgezette asielzoekers. Tweede Kamerleden voelen zich misleid en willen opheldering van Leers. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat de cijfers van de minister gewoon kloppen. Cliëntenbelang Amsterdam maakt zich zorgen over het benaderen van incontinentiepatiënten door fabrikant Tena. Het bedrijf belt mensen op om erachter te komen hoeveel incontinentiemateriaal ze nodig hebben. Door nieuwe regels van verzekeraars moeten apotheken hun klanten indelen in categorieën. Op basis van een gebruikersprofiel wordt bepaald hoeveel een apotheek krijgt per patiënt. Vroeger was de vergoeding onbeperkt. Veel apotheken hebben het benaderen van de patiënten nu uitbesteed aan Tena. De Amsterdamse Belangenorganisatie van Patiënten en Chronisch Zieken zet daar vraagtekens bij. Urineverlies is een privézaak, zegt de organisatie. Bij een overval in Voorthuizen zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Een derde persoon die mogelijk ook met de overval te maken had, is later in een ziekenhuis overleden. Gisteravond rond 10 uur waren meerdere daders een huis binnengedrongen. Bij de worsteling die ontstond, werd geslagen en geschoten. De bewoners, een man en een vrouw, zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. In de buurt van het huis vond de politie later een zwaar gewonde man. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Of hij iets met de overval te maken had, is nog onduidelijk. Bij een brand in een varkensschuur in Achterdremt in de Achterhoek zijn zeker 700 dieren omgekomen. De brand brandbak gisteravond rond half elf doet nog onbekende oorzaak uit. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving rukten uit om het vuur te bestrijden. Rond middernacht werd het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand in Achterdremt is asbest vrijgekomen. Volgens de brandweer bleef dat beperkt tot het terrein van het varkensbedrijf. Behalve de computers van de gemeente Weert... zijn ook die van de gemeenten Den Bosch en Borselen besmet met een virus. Het virus dat de gemeente Weert heeft getroffen is een zogeheten Trojaanspaard. Een op het oog onschuldig programma dat wordt geïnstalleerd... waarna anderen kunnen meekijken in de computer. En waarschijnlijk zijn Den Bosch en Borselen slachtoffer van datzelfde computervirus. De Filipijnse hoofdstad Manila is opnieuw getroffen door een zware moesonregen. Binnen een uur viel er 54 mm regen, bijna evenveel als anders in een maand. Door de aanhoudende regen staat nu meer dan de helft van de miljoenenstad onder water. Volgens de autoriteiten zijn de afgelopen twee weken 72 mensen omgekomen door de watersnood. Meer dan 300.000 mensen zijn door de wateroverlast dakloos geworden. Voor de getroffen inwoners van Manila dreigen tekort aan voedsel, drinkwater en medicijnen. Neil Armstrong, de Amerikaan die in 1969 als eerste mens op de maan liep, herstelt van een hartoperatie. Armstrong onderging een bypassoperatie vanwege vier verstopte kransslagaders. NASA-baas Bolden wenste deze ware Amerikaanse held via Facebook een snel herstel. En oud-astronaut Buzz Aldrin, die ook deel uitmaakte van de Apollo 11-missie... wenste Armstrong via Twitter een spoedig herstel toe. We hebben met elkaar afgesproken om het 50-jarig Apollo-jubileum in 2019 te halen, twitterde Aldrin. Neil Armstrong werd zondag 82 jaar. Dan is weer nog in het noordoosten eerst nog wat regen. Verder wisselen bewolkt met wat meer zon in het zuidwesten. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. Morgen in de ochtend zon, in de middag wat meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt ongeveer 21 graden. In het weekend droog en zonnig met 23 graden op zaterdag en 26 op zondag. AWB nou, verkeersinformatie vielen na een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo bij de afrit Lochem, 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 Max! de zwemmers zijn weg op de 10 kilometer. Oh, wacht, Nederland staat nog op de kant. Hij twijfelt. Ja, natuurlijk. Die zwemt toch liever naar Euronics voor een energiezuinige koelkast. Tot op woensdag van 299 voor 239 euro. Dat is 60 euro winnen. Op naar Euronics. Of kijk een bestel op Euronics.nl. Ik zou graag willen video vergaderen met mijn filiaalhouders. Dat scheelt mij 7 ritjes per week. Maar hoe dan?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 Een hele goede morgen, het is donderdag, het is 9 augustus. We gaan zo praten met Betty Martial, die is op bezoek geweest bij de nonnen in België. En die nonnen die willen Michelle Martin opvangen en daar heeft ze dus een gesprek over gehad. Hans-Jaap Belens is in Aleppo, in Syrië, zo zijn reportage. Maar eerst een tik op de vingers. De Raad van Europa tikt Nederland op de vingers over de vreemdelingenbewaring. Het comité dat toeziet op een humane behandeling van gevangenen... is kritisch over het vastzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland. Ze zitten lang vast zonder recht op uitzetting... en zonder mogelijkheden voor scholing of werk. Verslaggever Michiel Breedveld legt het oordeel van het comité uit. We zetten in Nederland zo'n 6.000 mensen per jaar vast... Uh, in afwachting van die uitzetting. Maar die uitzetting blijft vaak uit... waardoor mensen vaak langer dan een half jaar... tot zelfs anderhalf jaar vastzitten. Terwijl dus geen zicht is op uitzetting. En asielzoekers vaak na hun vrijlating... vaak opnieuw weer worden vastgezet in vreemdelingen vreemdelingendetentie. Nou, uh, de, het comité zegt dat dat onrechtmatig is... omdat je vreemdelingen eigenlijk alleen vast mag zetten... als er zicht is op uitzetting. Nou, Daar is geen sprake van. Het comité hekelt bovendien uh, dat uh, in Nederland ook gezinnen met kinderen worden vastgezet. Ja, en, uh, dat zijn uh, toch kritische punten in een rapport. Uh, wat wemelt van de aanbevelingen en opmerkingen. Maar dat is toch uh, ja, diplomatieke taal voor forse kritiek. Ja, de, dat is het ene punt, namelijk dat ze onterecht worden vastgezet. Uh, maar hoe worden ze dan uh, behandeld? Is daar ook iets maar, over gezegd? Nou, het comité stelt eigenlijk om kort te gaan dat uh, mensen in vreemdelingenbewaring er slechter af zijn dan criminelen die in Nederland vastzitten. Omdat ze toch uh, minder recht hebben op een tal van voorzieningen. Bijvoorbeeld uh, de mogelijkheden om te luchten. De informatievoorziening over hun detentie is zeer karig. Dat leidt tot uh, veel spanningen. En er is ook de reden voor bijvoorbeeld een oproer in uh, augustus vorig jaar in uh, het Rotterdamse uh, uh, huis van bewaring bij, uh, bij het vliegveld. Um, er worden vaak uh, handboeien gebruikt alsof het gaat om criminelen. Uh, de medische zorg is zeer beperkt. Ja, en de gedetineerden hebben geen recht op scholing en werk. Ja, en als je dat afzet uh, tegen de vaak lange periodes die mensen uh, in vreemdelingen detentie zitten... wordt hun situatie wel erg uitzichtsloos, stelt het comité. Vandaar ook dat het comité aanbeveelt dat er een speciaal regime komt... Uh, wat zich duidelijk Onderscheid van het vastzetten van criminelen. Ja, Michiel, als ik dit zo uh, hoor, dan denk ik: hé, hey, uh, twee dagen geleden nog maar, hoorde ik ja. de nationale ombudsman en volgens mij had hij vergelijkbare uh, kritiek. Is dat opvallend of moet je heel wantrouwend hierin zijn? Nou ja, Brenninkmeijer noemde de vreemdelingen-detentie om dezelfde redenen als dit comité eigenlijk uh, inhumaan, zei hij. Ja, en die gelijkenis in kritiek is wat mij betreft geen toeval. Ik denk dat het veel meer iets zegt over de manier waarop wij de afgelopen jaren zijn omgegaan met, uh, met vreemdelingen, met uitgeprocedeerde asielzoekers. Ja, Het comité volgt de ontwikkelingen in Nederland kritisch. Ja, Het grote verschil is met de kritiek van, uh, van de Nationale Ombudsman Brennick Meijer, is dat dit comité van de Raad van Europa um, ja, de gang van zaken in Nederland toetst aan verdragen die Nederland zelf heeft ondertekend. En dan gaat het in dit geval over het verdrag... ter preventie van foltering en onmenselijk of vernederende behandeling. Grote woorden, Zover is het in Nederland zeker niet. Maar toch is de kritiek pijnlijk... omdat Nederland natuurlijk altijd een grote broek aantrekt... als het gaat om om mensenrechten, landen als Turkije en Rusland... die ook bij de Raad van Europa zijn aangesloten, vaak de maat neemt. Ja, En dat maakt ook dat Nederland deze kritiek... niet zonder meer naar zich neer kan leggen... ook al kan de Raad van Europa geen sancties opleggen. Michiel Breedveld was dat vanuit Den Haag. De Syrische opstandelingen hebben 150 gevangenen opgesloten in een schoolgebouw buiten Aleppo. Het zijn regeringsmilitairen en anderen die worden verdacht van samenwerking met het Syrische regime. Bijna elke dag komen er nieuwe gevangenen bij. Organisaties als het Rode Kruis zijn er nog niet geweest. Maar de gevangenen kregen wel bezoek van onze verslaggever Hans-Jan Meerdersen. Hallo. Salam. Ja, kan we in Hallo. Ja. Door de intercom worden we welkom geheten. Op het terrein, met een basketbalveld. Mijn naam is Abu Hatem, manager van de is. En voor de revolutie, wat deed hij? Een farmer. Yes. is dus de baas van de gevangenis. Een tijdje geleden nog gewoon boer. Een aantal jonge mannen in de gang de maaltijd voor de gevangenen te bereiden. Dan doet de manager een deur open. Dan komen we in een uh, voormalig klaslokaal. Helemaal gevuld met mannen. We stellen nu de vraag: wie was er een militair? Er gaan van de helft van de mensen ongeveer de vingers omhoog. Met tegenzin. Wat is je naam? Het is een officer. Officer army. Alibbo, yes. Even tussen gaan zitten, tussen de een beetje verschrikte gezichten ook. Ik zie sommige gezichten helemaal uh, blauw geslagen. Airport. Airport. Airport. Airport Aleppo. Ze zijn opgepakt bij het vliegveld van Aleppo. 52. 52. 52 man in dit klaslokaal. En some of them are wounded. Huh? No, nee. No, nee. No. No problem? No, no, no problem Hij wil niet verklaren waar zijn blauwe plekken op zijn gezicht vandaan komen. Hij Zegt ik ben ziek en, uh, en dat is het dan. Mogelijk is dat toch iets wel gebeurd bij zijn arrestatie. Je weet natuurlijk niet of hij nu onder druk van uh, onze aanwezigheid en andere mensen hier van de gevangenis dat hij nou al altijd soort politiek correcte antwoorden geeft. What does he think is going to happen to Assad? Nei wahibi. Yes, like Gaddafi, like Hussein Mubarak, like Er zal een slecht einde zijn voor Assad, zoals met Gaddafi, zoals met Mubarak. But you fought for him. Will je miss Assad? Nee, nee, no, no, no. En uh, ik zeg: ja, zult, zult u, u heeft gevochten voor hem, zult u hem missen? Nou, dat niet. Uh, lacht een beetje. Dan praten we nog even met twee mannen, zitten naast elkaar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hij is geen soldaat. Yes. Een burgersoldaat. hij he he Hij heeft bij een checkpoint gevochten, daar gestaan. Dat uh, is zijn huis, Ze gaven hem geld. Nou, dat was de reden om het te doen. Daarnaast zit een jongen met... Uh, ja, die ziet er netter uit in ieder geval. Um... Hij is opgepakt in Aleppo. Uh, Beschuldigd dat hij een spion zou zijn. Dat hij, dat hij inlichtingen zou verstrekken over de revolutionaire. En daarom zit hij nu hier. Is hij nou erg bezorgd wat er met hem gaat gebeuren? Nee, ik Ik shi ma bakhaf. Twee redenen waarom ik niet bezorgd ben. De eerste, ik geloof in God. De tweede, ik heb gewoon niets gedaan. Hij heeft een vrouw en een kind van vier. En hij werkt in een fabriek. Ik heb een huurhuis, geen koophuis. Benadert hij ook nog. Zijn, zijn familie weet totaal niet waar hij is. Of hij nog leeft, of hij gevangen zit. Ze weten niets. Wat is hij thinking of asat? Wat is het? Wat is het? Diplomatiek antwoord. Hij zegt, ik, ik was niet tegen Assad, ik was niet voor Assad. Ik bemoeide me daar gewoon niet mee. Het is nog onduidelijk wat er met de gevangenen gaat gebeuren. Volgens de opstandelingen is het wachten op de val van Assad. Daarna moet een rechter naar de zaken gaan kijken. Straks, het is de belastinginspecteurs al eerder gelukt. CD's kopen met informatie van Zwitserse bankrekeningen. En ze hebben het stukje herhaald. John Bakker, files of mist? Eh, uh, files. Nou, eentje eigenlijk op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... bij de Alfred Lochem. Drie kilometer na een ongeluk. Maar inmiddels zijn ook daar de rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van sloten. Want dat is gelukt in Noord-Rijn-Westfalen. Belastinginspecteurs van de Duitse deelstaat hebben een aantal cd's gekocht... met informatie van Zwitserse bankrekeningen. Informatie die wel eens van groot belang zou kunnen zijn... want dit keer zijn het gegevens van UBS. En dat is een grote internationale bank. Tim de Wit, correspondent in Berlijn. Tim, weet je al een beetje wat op die schijfjes staat? Nou, het zou gaan om zeer interessante informatie, heeft een van de belastinginspecteurs tegen de Zuid-Deutsche Zeitung uh, gezegd. Het zou dus gaan om bankgegevens van Duitse klanten van de Zwitserse bank UBS inderdaad. En dat is een van de grootste vermogensbanken ter wereld. Ja, verschillende Duitsers hebben daar enorme bedragen aan zwart geld staan. En in Noord-Rijn-Westfalen zijn ze nu dus op slinkse wijze aan hun gegevens gekomen. Ja, het zou gaan om enkele grote vissen, mensen met uh, behoorlijke vermogens. Slinkse wijze, zeg jij? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het, het is een beetje onduidelijk hoe dat gegaan is. Het is ook een beetje schimmig. Uh, een klein team van de Duitse Fiat in Noord-Rijn-Westfalen... heeft blijkbaar contacten met mensen die aan deze gegevens kunnen komen. En hij schrikt er ook niet uh, voor terug om daar fors voor te betalen. Want uh, vorige maand werd ook al bekend dat Noord-Rijn-Westfalen... een cd had gekocht met gegevens. Toen van uh, klanten van de relatief kleine en onbekende Britse bank Koets... die ook in Zwitserland gevestigd is. En daar is naar verluid al zo'n 3,5 miljoen euro uh, voor betaald. Dus ik kan me voorstellen dat deze cd's nog een stuk duurder uh, zijn. Geweest. Ja. En is iedereen hier blij mee in Duitsland? Ja, ik kan me voorstellen dat de mensen die uh, zo'n rekening hebben niet. Maar de rest van Duitsland? Nou, de regering is er uh, helemaal niet blij mee. Uh, minister Schäuble van Financiën heeft namelijk vorig jaar... een belastingverdrag met Zwitserland ondertekend waarbij Duitsland jaarlijks een bedrag uit Zwitserland zou krijgen overgemaakt... als tegemoetkoming voor de belasting die mensen ontlopen... op voorwaarde dat de Zwitsers de gegevens privé mogen houden. Nou ja, dat verdrag zou begin volgend jaar in werking moeten gaan... alleen is het nog niet goedgekeurd door de Duitse Eerste Kamer. En op dit moment is er ook geen meerderheid voor... omdat de SPD, de Sociaaldemocraten en de Groenen tegen dit verdrag zijn... want die vinden dat het belangenna niet ver genoeg gaat en laten in Noord-Rijn-Westfalen nou net de SPD en de Groenen aan de macht zijn. Ja, die trekken gewoon hun eigen plan op dit moment en zeggen... Uh, er staat veel miljarden aan Duits geld op Zwitserse rekeningen. Uh, niemand weet precies hoeveel. Uh, de schattingen lopen uit van 130 tot 180 miljard euro. Ja, daar moet gewoon belasting over betaald worden. En als het niet via de officiële weg kan, dan doen we het maar zo. Ja, maar is dit dan ook gewoon een politiek spel... dat de SPD via deze uh, kant eigenlijk probeert... de bondesregering een spaak in het wiel te steken? Ja, inderdaad, dat is natuurlijk meteen de kritiek die van de andere partijen komt. De regering bestaat uit de CDU van Angela Merkel en de FDP, de liberalen. Uh, dus ja, je kan inderdaad wel zeggen dat de SPD en de Groenen op, de, op deze manier de regering behoorlijk in het nauw brengen. En ja, dat, uh, daar hebben ze natuurlijk zelf alleen maar belang bij. En als er in Duitsland gegevens bekend worden, dan maken wij ons ook altijd een klein beetje zorgen. Uh, staan er ook gegevens van Nederlanders op? Uh, nee, daar is nog niks over bekend. Uh, de Duitsers hebben zich natuurlijk ook vooral gericht op Duitse klanten. Dus uh, ik kan me niet voorstellen dat ze ook namens de Nederlanders... Uh, gegevens hebben gekocht in ieder geval. Maar nou ja, wie weet, uh, je dat weet nooit wat er precies uit kan dat komen. Dat kan een soort bijvangst zijn natuurlijk. Hè. Dat is de vorige keer toch ook uh, gebeurd. Dat uh, op die cd's ook wat gegevens over Nederland stonden. Ja, klopt. Dat is in het verleden wel gebeurd. Maar goed, daar is het nu nog te vroeg voor. Want het uh, nieuws is daar nog iets te vers voor. Ik ben te snel. Dankjewel, Tim. <laughs> Tjurandi okay. Martina. Vanavond is hij Nederlands hoop op de 200 meter sprint. Het Curaçao-afkomstige Martina komt sinds kort uit voor Nederland... om aan de Olympische Spelen te kunnen meedoen. Want Curaçao heeft zelf geen Olympische status. Als hij in Nederland is, dan traint hij op de renbaan van Rotterdam Atletiek. En daar worden zijn verrichtingen met veel belangstelling gevolgd. De bijdrage is van Rienkamer. Kamer. Daar komt dat gisteravond in dat prachtige atletiekstadion in Londen. En zo zal dat ongetwijfeld ook vanavond klinken bij de finale van de 200 meter. Waaraan Surenny Martina namens Nederland meedoet. Niet namens Curaçao, waar hij vandaan komt. Maar dat heeft te maken met het feit dat het eiland twee jaar geleden een apart land binnen het Koninkrijk is geworden. En nog geen Olympische status heeft. Tijf op, jongens. Voor Nederland of voor Curaçao, dat maakt ze hier. Op de atletiekvereniging Rotterdam niks uit. Er wordt vandaag ook getraind door jong en wat ouder. En ze zijn zonder uitzondering trots op Tjurendi Martina. Jee! Yeah. <laughs> Ik vind hem wel goed. Ik heb hem laatst nog hier gezien. Op de baan hier in Rotterdam? Ja, we hadden een foto met hem. Hij is gewoon uh, snel en hij is volgt hem atletiek. Is hij ook een beetje, want jullie trainen hier, is hij ook een beetje een voorbeeld voor jullie? Ja, tuurlijk. Ja. Voor mij ook. Ja. Voor mij ook. Ja. Maar hij heeft wel de Olympische Spelen in de finale gehaald. En dat is heel knap met al die snelle mensen. Zij. Allemaal goed weg. En Martina heeft ook een redelijke start. Vindt uh, aan de binnenkant die warm weer. Uh... Ik heb gezien wat hij vorig jaar, na vier jaar geleden ook gedaan heeft. Ik was al trots op hem en. Uh... Toen werd hij tweede in Peking? Ja. ja, hij werd die tweede. En, uh... Maar gedisqualificeerd. Ja, inderdaad. <laughs> en... Uh... Het was iedereen wat trots. Iedere op was ook trots op hem. En ik denk dat ze nog steeds gewoon trots op hem. Ook al komt hij van Nederland nu uit. En komt hij uit de bocht en komt hij goed uit de bocht? Ja, hij komt uitstekend. Ik ben Joop van Leersen, voorzitter van Rotterdam-Atletiek. Hier traint Surendy als hij in Europa is, loopt hij zijn rondjes hier op de baan. Wat merkt de vereniging daarvan? Nou, het is natuurlijk voor de atleten zelf een enorme spin-off. Want uh, dan traint hij samen met Patrick van Luik en Robert Lathouwers, die natuurlijk nu ook op dit moment uh, op de Olympische Spelen uh, actief zijn. Uh, maar ook alle kleine atleetjes, die vinden het natuurlijk super... om Jorandi uh, om op de baan uh, te zien trainen. En, dan is het hier heel erg druk. Ja, dat klopt, dat klopt. En, en uh, dan wilde ook iedereen met hem op de foto en uh, even een arm om hem heen. En uh, ja, het is, uh, zoals hij ook op de tv laat zien, het, is, uh, het blijft een hele prettige jongen. Hij is heel makkelijk in de omgang en hij maakt altijd een rapje, dus uh, dat gaat allemaal prima. Betekent dat dan ook dat jullie ook daardoor meer leden krijgen, meer... Jongeren die hier willen lopen? Ja, zeker. Wij, wij, op de website besteden we natuurlijk flink aandacht aan Turandi En ook op, op de prestaties die hij haalt. En uh, ja, dat geeft natuurlijk ook wel een aanzuigende werking. En uh, ja, wij zijn sinds een jaar of drie zijn we topsportvereniging. En dat betekent dat we daar een, een, een subsidie voor ontvangen. Maar ook dat we daar natuurlijk flink in de atleten en in de trainers moeten in investeren. Nou staat Turandi uh, vanavond in de finale. En dat wordt natuurlijk heel erg spannend. Wat verwacht u ervan? Hij zegt zelf dat hij Usain Bolt wel zou kunnen verslaan? Nou, ik denk, ik denk als hij uh, de vorm van de dag heeft... dan zou dat inderdaad nog wel mogelijk kunnen zijn. Maar Martina met 2017 en Warren met 2028... naar de finale drie Jamaikanen. Maar wat voor ons veel belangrijker is, een man in een oranje pak. Vanavond rond een uur of tien weten we of Turendi Martina inderdaad een medaille haalt. Want dat is het tijdstip van de finale op de 200 meter. Het is negen minuten voor half negen. Als Michelle Martin vrijkomt gaat ze waarschijnlijk naar zusteroord de arme Klare in het Waalse Malon. In de jaren 90 was Martin mede verantwoordelijk voor de ontvoering en de dood van vier Belgische meisjes. Nabestaanden zijn woedend. Zo ook Betty Marchal. de moeder van Andy, werd ontvoerd en vermoord. Ze vindt het onbestaanbaar dat Michelle en Martin mogelijk vrijkomt. En daarom klopte zij en haar man gisteren aan op de deur van het klooster. Ze is nu aan de lijn. Goedemorgen, mevrouw Martial. Goedemorgen. En er werd opengedaan? Er werd inderdaad opengedaan. Dus uh, we, hadden, we waren niet aangekondigd. En uh, toch werd er opengedaan. Eigenlijk werden we zeer goed ontvangen. Men heeft ons binnengelaten in een, in een ontvangstruimte en dan heeft men de zusteroverste gecontacteerd en die is dan bij ons gekomen. En gedurende bijna twee uur hebben we in feite een vrij aangenaam gesprek gehad. In het begin liep het wat stug, maar uh, naarmate het, uh, het gesprek verliep, uh, ja, kwamen we... ...leek het alleszins een, een heel stuk gemoedelijker. En We wat? hebben een, een aantal dingen naar voren kunnen brengen... Ja. Uh, die, die, ...waarvan wij dachten van kijk, uh, dit zijn elementen... ...die hen uh, zouden moeten kunnen doen ombuigen in hun beslissing. Ja, wat, wat, wat zei de moeder uh, Alvers, daar was ze er gevoelig voor? Wij hadden de indruk van wel, ja, en ik, zoals ik al eerder zei, in het begin was het, was het vrij stug, maar uh, we hebben dan bijvoorbeeld, we hadden een boek bij met foto's van Anne, van, van bij de geboorte, eigenlijk een, een klein overzicht van, van de 17 jaren dat ze geleefd heeft, tot, tot, tot en met de laatste foto die de dag voor haar ontvoering is uh, genomen. En, en, en we hadden wel inderdaad uh, het gevoel dat ze daar uh, toch niet uh, onverschillig bij bleef. We hebben ook een, een aantal dingen verteld over Michel Martin, want uiteindelijk uh, die, die arme Klaren hebben maar het, de indruk dat Michel Martin een iemand is zoals u en ik. Ja. Uh, die gewoon ja, haar straf heeft uitgezeten of gedeeltelijk heeft uitgezeten en daar gewoon eventjes komt uh, op retreiten. Maar, maar ja, men mag ook wel weten wat dat zij allemaal in haar leven heeft uitgespoord. En daar hebben wij dus uh, wat uh, toelichting aan gegeven. Had u het idee dat ze, een, een, dat ze het hele verhaal al, uh, al wist? Of had u het idee dat ze een aantal dingen gewoon ja, nog niet had, uh, had gehoord? Uh, nee, we hadden echt het idee dat ze een aantal dingen uh, nog niet had gehoord. Want bijvoorbeeld in het uh, proces is duidelijk naar voren gebracht dat Michel Martin een psychopaat is. En ja, dat wist ze dus helemaal niet. Uh, zij maar... heeft van de gevangenisdirectie de bevestiging gekregen dat Michel Martin uh, zeker en vast niet gevaarlijk is. En, en dat, daar hebben zij zich eigenlijk op gebaseerd om haar uh, in het klooster op te nemen. Alleen de term uh, dat ze niet gevaarlijk zou zijn. Maar wanneer je recidiviste bent, hoe kan je dan überhaupt weten of ze al dan niet gevaarlijk is? Ik denk dat het een heel moeilijke... Een heel moeilijke term is die, die zomaar kan uitgelegd worden. Ja, en wat denkt u dat de moeder overste nu uh, gaat doen? Heeft u een soort toezegging gekregen dat ze er nog een keer over gaat nadenken... met de andere zusters, met andere nonnen erover gaat spreken? Nu, die uh, toezegging heeft ze ons eigenlijk gedaan... ...dat zij de informatie die zij van ons gekregen heeft... ...dat zij die opnieuw bij wijze van spreken in de groep zal brengen. Want uh, uiteindelijk zijn het de zusters, arme klagen zelf... ...die de autonome beslissing hebben over het al dan niet uh, herbergen van Michel dus is En het gaat met, met, met stemming. Dus de zusters stemmen gewoon over het al dan niet in huis halen van uh, Michel Martin. Dus wij hadden in elk geval toch een, een, een goed gevoel... Uh, uiteindelijk uh, op het einde van het gesprek... dat zij die moeite zou gaan doen... om, om samen met de andere zusters uh, ja, te overleggen... en uh, de dingen die wij verteld hadden aan hun, uh, met hun te delen. Ja, u, u, u, maar, uh, Klinkt hier een soort verleden tijd in. Heeft u dat gevoel ondertussen niet meer? Ja, spijtig genoeg niet, want uh, blijkbaar uh, in, uh, gisteravond laat werden we door de pers bestormd in feite uh, met de mededeling dat uh, er een perscommuniqué van de, van, uh, de woordvoerder van de bischoppen in België zou verspreid zijn waarin stond dat uh, de zusters Arme Klare uh, bij hun initiële beslissing bleven. Dus en ja, voor ons is dat eerlijk gezegd een donderslag bij heldere hemel. Ze hebben waarschijnlijk nadat u weg was het er nog een keertje met elkaar over gehad en het besluit is gevallen. Ik weet niet, uh, ik, ik zou het heel raar vinden, want uh, ze hebben gezegd, luistert, verwacht nu niet van ons een antwoord vandaag of morgen. Laat ons de tijd om daarover uh, na te denken om daarover te bezinnen. Dus dan vind ik het heel gek... dat in één keer zomaar uh, out of the blue... Uh, die beslissing gisteren gevallen is. Ja. En per slot van rekening is die beslissing... medegedeeld door de woordvoerder van de bischoppen. Uh, wat hebben die nu uh, te maken met een beslissing... die door de arme klaren zouden gemaakt zijn? Ja, het kan geen toeval zijn dat, dat, dat de bisschoppen niet wisten... dat de nonnen er opnieuw over zouden gaan praten. Dat Denk ik niet. Nu, ja, ik, ik, ik weet het niet. Vermits dat zij zeggen dat zij autonoom mogen beslissen... ...waarom zouden zij dan... ...want wij hebben uitdrukkelijk gevraagd... ...van kijk, wie zijn, is er nog iemand die boven jullie staat... ...een overste... ...die wij zouden kunt, kunnen contacteren om, om, ja, uh, om ons verhaal te doen. En zij, zij heeft dus heel duidelijk gezegd... ...nee, wij beslissen. Dus het, het, het, het is maar heel vreemd... Uh, ik persoonlijk heb het gevoel dat zij door de bisschoppen uh, zijn ter orde geroepen. Nee. Wat gaat u nu doen? Wat kunt u nog doen? Ik, ik weet niet wat we nu op dit ogenblik... Het is nog vroeg in de ochtend. Ik moet zeggen, we zijn al van, van, van zes uur uit bed gebeld. Uh, en ja, ik weet niet. Uh, mijn man en ik hebben, hebben eigenlijk nog niet de kans gehad om, om erover te praten. Maar ik, ja, wat er kan gebeuren zullen we doen, maar ik denk eerst dat we moeten overleggen. En ook met uh, de andere ouders of met, uh, ja, bijvoorbeeld met jean de Jeun... die ook zeer betrokken is uh, met ons, moeten wij overleggen wat we wat, uh, nu nog kunnen doen. Want natuurlijk, juridisch kunnen we niet veel doen. Dus uh, dit was voor ons uh, de enige manier om uh, ja, zelf iets te ondernemen. Begrijpt. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u sterkte.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 De kritiek komt van het Antifoltering Comité van de Raad van Europa, hoewel van foltering hier natuurlijk geen sprake is. Verslaggever Michiel Breedveld.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 Mensen die dus aan de grens gewoon zijn aangehouden... omdat ze niet de goede papieren hebben of drugs smokkelen of andere dingen smokkelen en toegang tot Nederland geweigerd zijn. Daar wordt in de Kamerdebatten door de minister over gesuggereerd... of gezegd dat dat uitgeprocedeerde asielzoekers zouden zijn. En dat zijn het helemaal niet. Vorig jaar werden 2000 mensen als asielzoeker meegeteld... die bij de grens zijn weggestuurd. Die hebben dus nooit asiel aangevraagd. Volgens de woordvoerder van Leers kloppen de cijfers allemaal wel. De Filipijnse hoofdstad Manila is opnieuw getroffen door een zware moessonregen. Meer dan de helft van de miljoenenstad staat nu onder water en het dodental door de regen is opgelopen tot 72. Voor de getroffen inwoners van Manila dreigen tekort aan voedsel, drinkwater en medicijnen. Bij een overval in Voorthuizen zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Een derde persoon die mogelijk ook met de overval te maken had, is later in een ziekenhuis overleden. Gisteravond drongen de overvallers met geweld het huis binnen, zegt de politie. Iets na tien uur zouden er meerdere overvallers de woning binnengedrongen zijn. Uh, daarop zou een worsteling zijn ontstaan waarbij ook geschoten is. Waarbij de man bewoner ik wonen gewond is geraakt door een schotwond. Ook zou er geslagen zijn waarbij zowel de man als de vrouw gewond zijn geraakt. Uh, hierna zijn de daders gevlucht. En die bewoners, die man en die vrouw, zijn na de overval gewond naar een ziekenhuis gebracht. In de buurt van het huis vond de politie later een zwaar gewonde man en hij overleed later in het ziekenhuis. Of hij iets met die overval in Voorthuizen te maken had, is nog onduidelijk. Cliëntenbelang Amsterdam maakt zich zorgen over het benaderen van incontinentiepatiënten door fabrikant Tena. Dat bedrijf belt mensen op om erachter te komen hoeveel incontinentiemateriaal ze nodig hebben. En dat doen ze in opdracht van apothekers, omdat die geen onbeperkte vergoeding meer krijgen voor incontinentiemateriaal. De Amsterdamse Belangenorganisatie van Patiënten en Chronisch zieken zet vraagtekens bij die werkwijze. Urineverlies is een privézaak, vindt de organisatie. Behalve de computers van de gemeente Weert zijn ook die van de gemeenten Den Bos en Borselen besmet met een computervirus. Het virus in Weert is een Trojaans paard en met het oog onschuldig programma. Dat wordt geïnstalleerd waarna anderen kunnen meekijken in je computer. En waarschijnlijk zijn Den Bos en Borselen slachtoffer van datzelfde virus. Borselen probeert er zo snel mogelijk van af te komen. We zijn nu op dit moment echt hard bezig met het isoleren van het virus en het opschonen van alle computers. En dat houdt dus in dat waarschijnlijk vandaag de dienstverlening beperkt is. In Den Bosch hebben ze ook heel hard gewerkt en de laatste melding daar is dat alle computers in Den Bosch het weer doen. De Olympische medaillewinnaars uit Nieuw-Zeeland moeten voorlopig even ergens anders gehuldigd worden. Want uh, bij het Kiwi House, het uh, Holland House van Nieuw-Zeeland, werd een barbecue gehouden en daarbij vloog een gasfles in de fik, gevolgd door een explosie, zegt de politie. There's an outside barbecue area at the New Zealand House which has caught fire. Uh, for reasons, as yet, we don't know what that is. Possibly something to do with a gas canister. The fire has spread and caused two gas canisters to explode, which has meant with... There's been an evacuation of all the people within the premises. De honderden bezoekers van die barbecue in het Kiwi House waren al voor de explosie geëvacueerd. Eén van de gasten is licht gewond geraakt. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In grote delen van het land is het zonnig, maar vooral in het noorden en oosten zijn er ook wolkenvelden. Boven de Noordzee zijn meer wolkenvelden aanwezig en ook die koersen vooral naar het noorden van het land. De rest van de dag houden het noorden en oosten meer last van wolken dan het westen en zuidwesten. De eerste uren kan lokaal nog een lichte bui voorkomen, maar veel na mag dit niet hebben. Er staat een matige noordenwind en het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen en kan er mist ontstaan. De temperatuur zakt naar een graad of 10 Morgen lijkt het weer sterk op dat van vandaag. Het is wisselend bewolkt, met in het noorden meer wolken dan in het zuiden. In grote delen van het land wordt het 20 graden of iets meer. Maar door een noordenwind blijft de temperatuur in het noorden net onder de 20 graden steken. Het weekend verloopt zonnig en droog. Zaterdagmiddag wordt het gemiddeld 23 graden. Zondag wordt het op veel plekken de zomerse 25 graden gehaald. Aanwezige verkeersinformatie: files op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten, 2 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Amsterdam. Er staat bij één brug inmiddels 6 kilometer. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Verkeer richting Amsterdam kan vanaf knoop het Hoevelaken beter omrijden... via Utrecht over de A28 en de A27.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 Het was de dag van de hockeysters en de springpaarden. Gerco Schreuder pakte het zilver op het individuele springnummer. En fout. Mooi, foutloos. En dat doet het. Binnen de oorstaande tijd. Prachtig. En dan blijft helaas die ene tijdfout staan. Maakt niks kelten een fout. En zo, so Britten zijn uit individuele medals Ik ben Het is niet een hij gaat, gaat eraf, op de laatste sprong gaat hij eraf. Hij was uh, zo'n drie seconden sneller, als ik het uh, goed zie. Maar uh, dat betekent dat we een uh, prachtige zilveren medaille hebben voor Gerco Scheuder met Londen. En de hockeysters die plaatsen zich maar net voor de finale. Nieuw-Zeeland werd naar shoot-outs verslagen. Gerard de Groot deed verslag met naast zich de stik Willemijn Bos. Ze moest vlak voor de Spelen afhaken met een blessure. En leefde intens met haar teamgenoten mee. Oh! Ik denk gewoon dat het een strafbal moet zijn. Ook, ook degene met het zwarte hart die had ook hier gezegd dat het een strafbal was. Ja. komt-ie? Kom, pauwen, pauwen, pauwen! Oh! Nou, nou. Komt Naomi van, van Oost, gaat scoren. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Komt de bal, daar komt de bal. Sonbroek gaat liggen, gaat liggen. Ja, klassen door. Ze stopt. Hoog, hoog, hoog. Kom op, gooi hem erin nu. Ze gaat weer de verkeerde hoek. Ja! Ze scoort! Ellen ja. hoog. En Willemijn Bos is helemaal gek oh. geworden naar hem. Willemijn, Het is binnen. Ja, het ja. oh. En een beetje van jou ook hoor. Heel klep beetje. Hij is beetje. absoluut ja. voor jou. Heel klep Horden, discus werpen, polstok, hoogspringen, kogelstoten. Je moet van alle markten thuis zijn als tienkamper. En dat is Elko sint -Hinglaas. Samen met zijn teamgenoot uh, Ingmar Vos begint sint straks om tien uur aan de tweede en de laatste dag van de tienkamp. Historicus Kees Sluis is een gepassioneerd liefhebber van dit koningsnummer van de atletiek. Schreef ook het boek Snel, Hoog, Verder, de geschiedenis van de tienkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, alweer onderweg naar het uh, stadion. Heeft u een beetje genoten gisteren? Uh, het was geweldig, ja, uh, prachtige eerste dag. Alleen voor de Nederlandse jongens was het ietsje minder. Na de eerste drie nummers leek het nog wel lekker te gaan. Maar op half springen gingen ze allebei toch een beetje de mist in. Eelco had maar 1,93, terwijl hij normaal niet uh, tegenwoordig 2 meter kan halen. En Ingmar, die 2,6... Kan springen. Die had maar 1,96. Ja. Dat viel een beetje tegen. Ja, dat verlies je, je veel, hè? Dat he? is een beetje lawaaiig. Ja, ik, ik hoor het, want u bent onderweg. Ik hoor wat ja, auto's inderdaad onderweg. op de achtergrond. Nou ja, goed, want, ja, er was de hoop dat daar meer punten werden binnengehaald, want zo werkt dat, die kamp, Dat wordt omgerekend naar punten. Eh, ja. Hebben ze ook te maken met heel veel concurrentie, of sterke concurrentie, eigenlijk? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Eh... Um, Kijk, wat doet hier natuurlijk de wereldtop mee? Ik bedoel, Ashton Eaton, de nieuwe wereldrecordhouder, die is heel erg goed op dreef. Die staat eerst met ruim 200 punten voorsprong op zijn landgenoten, ook Amerikaan, de Trey Hardy, de wereldkampioen van vorig jaar. En uh, die eten, die gaat dat winnen, die is er onvoorstelbaar goed. Ja. Uh, ik had vooraf nog een beetje hoop dat Eelco misschien om brons zou kunnen strijden. Maar door dat hoog en ook een licht tegenvallende 400 uh, gaat dat absoluut niet meer lukken. De maar misschien een vijfde plaats, dat dat nog kan. Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn. Nou praten wij over de Tienkamp, maar het is eigenlijk niet het populairste nummer van de atletiek. Waar komt uw fascinatie voor die Tienkamp eigenlijk vandaan? Ik denk dat dat begonnen is toen ik een jongetje was van 11 jaar... die in de krant las in 1960 bij de Olympische Spelen van Rome... dat een uh, Amerikaan genaamd Rayford Johnson... een ongelooflijk heroisch gevecht leverde met... Een man van Formosa, die over, overigens ook in Amerika studeerde... aan dezelfde universiteit als Johnson. Dat stond met grote letters in de krant. En uh, Eve Kamerbeek, onze eigen tienkamper, werd daar vijfde. Daar werd ook uh, in, enorm positief over geschreven. En dat vond ik zeer indrukwekkend. Vooral indrukwekkend was eigenlijk dat, dat die Amerikanen... Die allerbeste Amerikaan, die Johnson, dat die, dat die prestaties leverde op 100 kogel die in de buurt of beter waren dan de Nederlandse records uit die tijd. Dat vond ik onvoorstelbaar eigenlijk, van die mensen die alles konden... en dan op een zeer hoog niveau. Alles kunnen ze, hè? Heeft u, heeft u ze eigenlijk zelf een, een favoriet onderdeel? Nou, het polshoog is natuurlijk altijd mooi en spectaculair. Ja, moet de stok wel heel blijven, hij moet wel heel blijven. Soms breekt hij. Dat zijn van die dingen die kunnen gebeuren. Er gebeurt altijd van alles in een teamkamp. En dat is ook het fascinerende wel. Dat je, je moet omgaan met teleurstellingen, maar ook met vreugde. Als je iets heel moois hebt bereikt op een bepaald onderdeel. Niet te lang in de vreugde blijven zitten. Want uh, voor je het weet, wacht het volgende onderdeel. En dan is het weer de volle concentratie vereist. Ja, precies. Straks om tien uur gaat het allemaal verder. Ik wens u nou een hele mooie dag. Uh, maar dat, volgens mij lukt dat wel, want u vindt het allemaal... Allemaal prachtig. Meneer Sluis, dank u wel voor het gesprek. Okay, dag. Dag. Vandaag ook de BMX. De bmx Raymond van der Biezen, die heeft bij de kwalificaties de beste tijd neergezet. Tand van Gent werd derde. En um, voor degenen die denken: BMX, BMX, wat is dat ook alweer? Nou, dat zijn die wielrenners op die kleine fietsjes. die een soort crosspapcour zo snel mogelijk moeten afleggen. Sebastian Timmermans. Sebastian, eerste en derde in de kwalificatie. Dat is super. Maar waarom is die kwalificatiewedstrijd eigenlijk uh, van belang? Nou, die kwalificatie uh, aan de hand van deze uitslag maakt men de indeling voor de kwartfinales. Uh, dus bijvoorbeeld Remo van der Biese -Wind en Joris Daudet, de Fransman, oud-wereldkampioen bij tweede. Die kunnen elkaar dan pas tegenkomen weer in de finale. Uh, en op die manier worden dus de, de vier heats voor de kwartfinales uh, ingedeeld. En die kwartfinales gaan we dus uh, vandaag rijden. Ja, en was het een beetje de verwachting dat de Nederlanders het zo goed zouden doen? Nou, uh, de verwachting, ze waren wel in vorm, dat wisten we wel van tevoren. Uh, maar ze hebben natuurlijk heel lang ook kunnen trainen op dat parcours in Papendal... waar uh, een aantal jaar geleden uh, uh, zeg maar een blauwdruk van het parcours van hier in Londen is neergezet. En blijkbaar heeft dat toch, uh, toch heel goed gewerkt. Is dat uh, misschien wel een van de redenen dat ze zo snel naar beneden gingen. Ze kennen het parcours natuurlijk op hun duimpje, hebben dagelijks als het ware erop kunnen trainen. Uh, dus wat, qua snelheid zit het wel goed. Maar vanaf vandaag gaat het niet alleen meer om snelheid. Want je rijdt dus in de kwartfinales in de heats tegen zeven concurrenten. Acht man per heat. Uh, dus het komt nu ook neer op tactiek en ja, op een beetje elleboogwerken. Dus uh, de, qua snelheid en conditie zit het blijkbaar goed bij de Nederlanders. En nu nog eens kijken of het ook goed zit qua tactiek. En, uh, en wat ik zei, een beetje dat elleboogwerk wat erbij komt kijken in zo'n heat tegen zeven concurrenten. Ja, en, want hoe gaat het? Je zit dus met z'n achten uiteindelijk uh, in de baan. Um, hoeveel mensen gaan er door? Uh, vier per heat, maar uh, je rijdt uh, vijf keer uh, tegen, de, tegen je zeven concurrenten zeg maar. Uh, uh, dus uh, er zijn gewoon vier kwartfinale heats. Alleen men doet dat vijf keer op rij. Men rijdt vijf keer en dat is zodat je een keer een foutje kunt maken. En een uh, stel kan je op, ja precies. Stel je ligt op de tweede plaats en de voor je gaat onderuit. Ja, dan, dan zou bij een normale kwartfinale, uh, als je niet bij de eerste vier komt, zou het over en uit zijn. En je krijgt het aantal punten van je klassering. Uh, uh, dus op die manier Want, geven ze je de kans, okay. als je een keer een foutje hebt, om, uh, om wat goed te maken. Want dat is de manier waarop het gaat. Het gaat dus niet met tijd die bij elkaar wordt opgeteld, nee. maar je krijgt verzameld punten. Ja, precies. Als je als eerste over de streep komt, krijg je één punt. Als je als tweede over de streep komt, krijg je twee punten, et cetera. En na drie heats gaan de twee beste uh, op dat moment al door. Dus die hebben dan het voordeel. En dan rijden die andere zes, nog iets, vier en vijf. En dan gaan er nog eens een keertje twee door. En dan weten we wie de halve finalisten zijn. Goed, en wie weet zitten in die halve finale weer al die Nederlanders. Dankjewel, Sebastian. want jij gaat het volgen ook vandaag. En te beluisteren hier op de Sportzomer op Radio 1. Zo dadelijk chef Janssen, bondscoach van de dressuurruiters. En nou vandaag is het helemaal klaar voor hem. John Bakker met de file bij de AWB. Ja, het is er nog steeds eentje op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam... bij een Brugge, vijf kilometer na een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Want het is zijn laatste grote toernooi als bondscoach... van de Nederlandse dressuurruiters. Na deze spelen houdt Chef Jansen ermee op. En vandaag staat zijn laatste kunstje, nou ja, met het team dan... op het programma De Kuur Individueel. Goedemorgen, meneer Jansen. Goedemorgen, bent u daar? Hallo Londen, hallo chef Jansen. Hallo chef Jansen. Ja, dat kan ik natuurlijk nog wel een paar keer blijven uh, roepen. Ik heb wel geluid daar zo op de achtergrond. Kunnen we eventjes stiekem gaan meeluisteren wat de gesprekken daar nu zijn? Maar ja, die vallen dan vervolgens weer, uh, weer stil. Weet je, dan hebben we nog iemand anders in Londen. Arjan van der Horst. Arjan van der Horst is er ook niet. Jeez, dit is een fantastische uitzending. Nou, dan uh, gaan we een reportage uh, draaien. Want we hadden het net over de BMX'en. We hadden het met Sebastian erover hoe dat uh, allemaal gaat, dat uh, BMX'en. En de grote vraag is, is het populair in Londen, dat BMX'en? De reportage is van Paul Sanders. BMX'en is populair en spectaculair. Mannen en vrouwen die op kleine crossfietsjes zich van een enorme startheuvel afstochten... en vervolgens zo snel mogelijk proberen om dat parcours af te leggen. Ze doen er ongeveer 40 seconden over. Het is 40 seconden sprinten naar de eindstreep. Is afgeladen vol. Veel mensen wilden graag bij het BMX te zijn, want het is in Engeland ongekend populair. Niet alleen bij jongeren, maar ook bij ouderen. En zo omdat het zo ontzettend uh, uh, aantrekkelijk is qua, het is heel snel. Uh, er gebeuren ook veel uh, uh, nou ja, valpartijen of, of uh, uh, bijna valpartijen. Uh, het is heel kort, uh, dus je hebt heel veel actie. En is dus dit eigenlijk vandaag was dan de, de tijdrit, dat is dan een van de minste uh, aantrekkelijke maar zeker straks in die mansjes. Ja, en, uh, ondersteuning van muziek. Ja, dat maakt gewoon het hele, het hele schouwspel compleet eigenlijk. Torvald Venenberg is technisch directeur bij de KNWU... de Koninklijke Nederlandse Wielerunie. Nu is het zo dat het BMX nu voor de tweede keer op de Spelen is... geprogrammeerd als Olympische sport. Hoe belangrijk is het voor de ontwikkeling van een sport dat je Olympisch bent? Nou, heel belangrijk. Tenzij je een sport hebt waar ook een, een profafdeling is... Hè, dan wordt het wel, wel opgevangen. Zoals ook in het honkbal, dat blijft wel in Amerika bestaan. Maar een sport als BMX waar eigenlijk geen profs zijn... Daar is het heel belangrijk dat zo'n sport door het Olympisch Comité geaccepteerd wordt. Want dat geeft de mogelijkheid dat ieder land daarin gaat investeren... en die sporters de ruimte geeft om tot ontwikkeling te komen. Je krijgt ook meer aandacht, is dat ook belangrijk? Ja, zeker. Dat merken we nu in, uh, in Nederland. Uh, de eerste keer Olympische Spelen Peking. Nou, er was er tijdens de Spelen wel veel aandacht. Maar voor en erna uh, toch wat minder. En nu na aanloop van deze Spelen is het eigenlijk... Uh, ja, voor onze selectie wel uh, iets enorms geweest. Merk je dat, uh, behalve dan dat je heel veel aandacht krijgt... merk je dat bijvoorbeeld ook in het aantal mensen dat, uh, dat lid wordt... of dat wil gaan BMX'en? Nou, er waren, bij de vereniging in Nederland was al een, een, een ledenstop. Omdat het toch al uh, populair was. En dat is eigenlijk al de afgelopen jaren. Dat is eigenlijk een van de disciplines binnen de wielenbond die het meest groeien. Dus dat was eigenlijk al bekend. Dus het, ja, Dat zal alleen nog maar meer worden. Alleen, het moeilijke is dat je toch meer accommodaties nodig hebt. Zoals je ook vandaag kan zien, kun je dit niet met hele grote groepen tegelijk doen. En dat maakt het ook wel lastig voor de vereniging om grote aantallen leden op te nemen. Nu lijkt het zo dat het BMX een hele jonge sport is, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Want het is er al heel lang. Ja, het is er ook al heel lang. De Nederlanders zijn er toch wel mee begonnen en daarna is het in Amerika eigenlijk echt serieus geworden. Fietscrossen. Fietscrossen. Dat deden wij allemaal een beetje zo in onze jeugd, schat ik zo in. Nou, het heet ook bicycle motocross en dat is ook werkelijk begonnen van de kinderen van de motocrossers. Hun vaders waren aan het motocrossen en de kinderen waren aan het spelen op een fietsen. En zo is het eigenlijk ook ontstaan. Ja. ja. Is het een sport waar Nederland... ...in potentie heel groot in kan worden? Uh, nou in, we, we zijn als land ook als eerste... ...en we die complimenten krijgen we vaak ook van andere landen... ...als eerste uh, Bas de Bever de coach... ...die als echt professionele manier... ...in een uh, toen nog onprofessionele sport uh, begonnen. En uh, ja, dat merk je nu nog. Het is nu zaak om die voorsprong te houden. En uh, je merkt nu al, nu het de tweede keer Olympisch is... ...dat ook andere landen snel bijkomen. Uh, maar ik denk als we deze voorsprong ook weten te bouwen en ook die aanloop van, van, van leden uh, goed kunnen kanaliseren. Want dat was tot nu het probleem. we hadden, uh, In de talentontwikkeling hadden we toch nog een hoop uh, gaten te dichten. Als we dat goed kunnen, kunnen oppakken, dan denk ik wel dat we hier... Uh, uh, ik ga niet zeggen dat we net zo goed worden als de Engels op de baan, maar we kunnen hier wel uh, goed in blijven. Ja. Een Olympische medaille, wat zou dat betekenen voor aanwas van leden, voor aandacht? Ga bedoelen? Uh, nou, eerst zou het een enorme beloning zijn voor, uh, voor Bas en de selectie die daar toch acht jaar mee bezig is. Maar ik denk dat het wel net de impuls en net ook dat de, de, de niet uh, dat het echt opvalt. En dat merk je nu al, omdat er al veel meer uh, programma's opgepakt wordt. Uh, maar ik denk dat dat net de, ja, de, de trigger kan zijn waardoor het echt uh, een grote sport kan worden. Want ja, fietsen past nou helemaal bij ons, dus zo ja. De reportage was van Paul Sanders. Wat zijn de koppen in Nederland? Nou, de koppen in Nederland zijn Gerko Schreuder... overtreft met zijn hengst Londen zijn eigen verwachtingen. Schreuder verrast met zilver. Nog een kop van zilver voor Schreuder, een goed gevoel. En verder natuurlijk opgelucht. Dat gaat over de hockeymeiden. En de andere kop is nog naar de finale. Medailleregen houdt aan. Dat zijn de koppen allemaal hier in Nederland. Wat zijn de koppen, Arjan van der Horst, in Groot-Brittannië? Nou, ik krijg vandaag een beetje ontwenningsverschijnselen, moet ik Echt zeggen. Smaak. Gisteren, ja. Gisteren geen goud voor de Britten. En bijna elke krant eh, opent vandaag eens niet met Olympisch nieuws. En dat, is, dat heb ik eigenlijk al twee weken eh, niet zo gezien. Alleen de Daily Telegraph, grote eh, foto van de Olympische vlam op de voorpagina. Keep the flame alive, houd de vlam levend. Ja, en dat gaat over een discussie die al, al langer woedt in dit land. Inspire the generation, hè, dat is, ja. inspireer de jonge generatie. Dat is de slogan van de Spelen. En dat is een beetje kritiek op de overheid. Van, ja, maak die belofte dan ook waar... door meer uh, geld in sportonderwijs te investeren. Er wordt nu juist bezuinigd, maar er zijn politici en atleten... die vandaag in de krant zeggen... Houden we, laten we dit momentum van de Spelen vasthouden... en meer geld investeren in sportonderwijs. En komen de Nederlandse sporters trouwens nog aan bod? Er komen Nederlandse sporters aan bod... maar dat zijn geen Olympische sporters... want het voetbalseizoen begint ook alweer. Ah, van Persie of zo? Rvp, Robin yes. van Persie... die staat uh, weer prominent op de pagina's van de Sun... En dat gaat over, ja, hij heeft al aangegeven dat hij weg wil bij Arsenal. Iedereen dacht, ja, dat wordt waarschijnlijk Juventus. Maar nu lijkt het dat Manchester United een seri serieus bot op hem wil doen. Het verhaal in de krant vandaag gaat er dat Alex Ferguson, de coach van United, boos is. Boos omdat Arsenal niet echt wil meewerken aan die transfer. Ja, ze hebben nog 21 dagen, geloof ik, of 22, tot eind augustus in ieder geval. Want dan sluit het al ja. ja. Dat klopt, nog een paar weken. Goed, euh, nou ja, Robin van Persie wel aan bod. Maar er wordt dus helemaal niks geschreven. Bijvoorbeeld, wij hebben hier echt met knikkende knieën gezeten. Die Nederlandse hockeydames. Of de paarden, Londen. Nee, niks over de Nederlandse hockeydames. Dat komt natuurlijk ook omdat de Britse hockeydames... in die andere halve finale speelden. Ze verloren met 2-1 van Argentinië. Mede door een ja, toch wel controversieel doelpunt van de Argentijnen. Daar wordt veel over geschreven, dus de Britten zijn ook best wel zuur. En de Britse hockeyers zeggen ook, ja, we zijn eigenlijk bestolen. Wel is er aandacht in de kranten voor de Nederlandse hockeymannen. Ja. Uh, die spelen vandaag de final halve finale tegen de Britten. En de one-to-watch, schrijft de Guardian, Mink van der Weert... de specialist in de strafcorners, daar moeten de Britten bang voor zijn. Kijk, nog een tipje ook om bij te kijken. Nou, dan kunnen ze zien hoe die erin gaat. Arjan, ja. zeg, morgen spreken we elkaar uh, weer. En wie weet uh, dan wel met uh, voorpagina-nieuws over de Britten. Dankjewel, Arjan van der Horst was dat. We gaan nu uh, proberen wel contact te krijgen met chef Jansen. Hij houdt hem weer op na de Olympische Spelen als uh, bondscoach. Het is zijn laatste grote toernooi. En uh, vandaag gaan, uh, komen zijn paarden in actie en zijn uh, collega's. Maar meneer Jansen, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. kan je ja. net weer horen. We hebben hele slechte in. Ja, het is ook een heel eind uh, wegnemen. Ik denk dat iedereen zit te bellen daar uh, in Londen. Het is een prestatie op zich dat we contact hebben. Eerst eventjes nog even over de collega's Springruiters. Dat was gisteren een mooie dag voor de Nederlandse paardensport. Met zilver voor Gerco Schreuder, toch? Ja, dat was een mooie dag. Was het was bamvol En uh, um, ja, het ging helemaal uit een dak. Speciaal voor de Engelsen natuurlijk, maar ook vele duizenden Nederlanders hebben inzicht. En uh, ja, het was een super sfeer. Ja. En nou ja, vandaag moet het dan gebeuren met uh, de dressuur. U bent de bondscoach van de dressuurruiters. Uh, Als team uh, werd er al brons gewonnen. Bent u een beetje tevreden tot op heden? Ja, met brons was het echt voor ons dit jaar het hoogst haalbare. En er waren nog genoeg concurrenten, zelfs op plek drie. En... Uh... En dat is gelukt, dus daar was ik al heel blij mee. Nou, een tevreden mens. Even voor mensen die niet echt in de paardensport uh, zitten. Zijn dat hele verschillende werelden, die uh, spring- en de dressuurruiters? Of zijn er ook wel overeenkomsten? Ja, er zijn ook heel, heel veel overeenkomsten natuurlijk. Het enige waarbij doen wij laten een 40-45 tal... een hele moeilijke oefeningen is in de wedstrijd. En de paarden springen over een 10, 15 hindernissen. Maar Heel veel raakvlakken hebben we wel, want zij moeten een paar drosuurmatig goed, goed voor elkaar hebben om over die sprongen heen te komen. En uh, we hebben ook veel wedstrijden die we allemaal samen hebben. Dus springen en drosuur over de hele wereld. Dus, uh, Je kent elkaar wel. Ja. ja. ja. Nou, vandaag dan gaat het om spannen, hè? Adelinde, Edwin en Ankie natuurlijk, voor de individuele uh, kuur. Wat denkt u? Zijn er medaillekansen? Ja, we hebben ook nog Edward Gal. We hebben drie mensen in de, in de ja, finale Ja, ja, ja, ja en precies. Dat is ook al een prestatie op zich. Drie, drie stuks. Maar uh, ja, Adeline heeft natuurlijk een heel grote kans hebben voor individuele, uh, individuele medaille. En die andere twee, als die bij de eerste tien kunnen komen, dan uh, ben ik wel heel trots op. Ja, Nederland volgt, uh, laten we zeggen, niet altijd intensief de paardensport. Die denken, Anki gaat het weer uh, redden. Maar dat uh, is niet uw verwachting? Nee, nee, nee. nee. Ankie is speciaal meegegaan om het team proberen naar een medaille te helpen. En die missie is geslaagd. En uh, verder probeert ze vandaag, het uh, is de allerlaatste wedstrijd op Salinero ook nog een beetje te genieten van de 23.000 toeschouwers en, uh, en, en de sfeer hier. En probeert proberen nog een hele leuke, mooie rit als afsluiting te, te presenteren. Want het is wel een mooie sfeer daar, hè? het is een, een mooi toernooi. Ja, het is echt ongelooflijk. Ze breken de tent gewoon helemaal af, vooral als Engelsen komen. En, uh, ja, het houdt gewoon niet op. Het is gewoon, uh, krijg je nu een rilling over je rug hoe ze het ze doen. Ja, en uh, stemt het u zelf een beetje weemoedig... dat het uh, ook uw laatste grote toernooi is als bondscoach? Nou, nee. Ik heb al zoveel gedaan. En ik zal de beste de volgende keer waar we bij zijn in Rio. Maar dan met een andere functie. Of als privé-trainer. Ik heb natuurlijk veel mensen uit andere delen van de wereld... die bij mij trainen en die ook allemaal naar de Olympische Spelen gaan. En dan, uh, mijn feestje gaat gewoon door. Ja, wat is het uh, zwaar werk gewoon uh, als uh, bondscoach? Ja, het is voor mij wel heel intensief hier. Ik heb, uh, ik heb ook verschillende leerlingen nog uit het buitenland. Er zit er ook nog eentje van in de finale. Uh, maar ik concentreer me natuurlijk vooral op de Nederlanders. En uh, ja, het is toch, of wat met de met voorbereidingskampen bij en de selectiewedstrijden, een paar maanden daarvoor. Is het toch hele in, heel intensieve een paar maanden. Ja, en uh, het, het ging met uw gezondheid, uh, begreep ik eventjes niet zo goed. Maar het gaat nu wel weer uh, goed, uh, goed genoeg om uh, vandaag uh, de finale er lekker van te genieten. Ja hoor, als ik maar blijf spuiten en pillen pakken, dan komt dat allemaal goed. Ja. En daarna gaat u zelf weer lekker rijden? Ja, ik was al pas geleden weer begonnen op een ander paard van Anki, uh, voorzichtig te rijden. En dat, dat, uh, ja, dat is wel geweldig als je weer op een paard rug mag zitten. Dus dat ga ik wel lekker doen als ik terugkom. En voor iedereen die het wil volgen, vanaf hoe laat uh, zijn, uh, uw, uh, is uw ploeg te volgen? Om half uur begin de wedstrijd, lokale tijd. Het dus is voor jullie half twee. En dan uh, moet uh, Ankurie staat als tiende, Edward als achtste. En Adelinde als voorlaatste, als zeventiende. We gaan het allemaal volgen op de radio, op de televisie. Ik wens u een ongelooflijk goede en ook een mooie dag. Chef Jansen, succes ermee. Oké, okay. graag gedaan. En dank voor het gesprek. Straks na de klok van 9 uur gaan we het hebben over Den Bosch. Dan hadden ze een probleem met de computers. We vragen ons af hoe dat zit en wie er door getroffen worden. En of wij er ook last van hebben. Blijf luisteren. Ja, ja, ja, we zijn er nog. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Tom van Zek, goedemiddag. Wat fijn dat ik u aan de lijn heb. Ja, mooi hè, in één keer hè. Heeft u iets op uw leven? Ik wil een kleine klacht. Uh... Kleine klacht kan Ja, het ging over uh, dameshockey gisteravond. Of iets heel anders. Ik heb eens een duim. Waarvan? Van het seppen. Van het seppen? Wel iedere dag tussen 2 en half 3 0800 1101. Tom van Zek, goedemiddag. Zeg Tom, nou, ik heb een vraag aan jou. Zou jij niet premier van Nederland willen worden? Premier van Nederland in één keer. <laughs> Hallo daarover. Laat hem zo maar lekker.